Goedemiddag. Herstel aandelenbeurzen zet door. Opnieuw kritiek op Noorse politie en verdachten van Brand is gorrel opnieuw opgepakt. Het is vanmiddag in het zuiden nog een beetje zonnetje. In de rest van het land bewolkt en hier en daar een bui. Vrij veel wind. Het wordt 17 graden op de wadden tot 21 in het zuiden. Vanavond regen in het noorden en midden van het land. En morgen wisselen bewolkt en later van het westen uit buien. Het wordt 19 tot 22 graden. De Europese aandelenbeurzen zijn vanmorgen met winst aan de handelsdag begonnen. Gisteravond veerden de koersen op Wall Street op nadat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, bekendmaakte dat de rente in de VS tot 2013 onveranderd blijft. En voor de AIX kwam er vandaag een einde aan 11 op 1 volgende dagen van dalende koersen. Financieel redacteur André Meijnema, hoe hangt de vlag er nou bij op de Europese beurs, André? Nou, de aandelenkoersen op de Europese beurs golven vanmorgen op en neer. Meestal rond de 1% winst, een enkele keer richting 0 of zelfs een heel klein minnetje. AIX nu op een winst van 0,7% op 288 punten. Er wordt veel gehandeld. Kopjesjagers zijn actief... die goedkope aandelen oprapen. Maar de beurshandel is en blijft nogal nerveus. En de opgestapelde verlies natuurlijk groot na elf dagen van dalen. Dat blijkt maar weer eens bij de pensioenfondsen als ABP... die hun dekkingsgraad hebben zien dalen tot onder de 100 Het zijn toen dagkoersen, maar toch. De mededeling van de FED gisteravond... dat de Amerikaanse rente de komende twee jaar niet veranderd wordt... en dus extreem laag blijft, 0 tot een kwart procent. Dat is voor de beleggers een soort strohalm. Iets van hou vast, nu men de weg een beetje kwijt is. Geeft namelijk duidelijkheid van een langere periode en een lange rente, een lage rente, is goed voor de aandelen. De keerzijde van die zekerheid is wel dat de VED zich grote zorgen maakt over de economische groei, want die stagneert namelijk. En bovendien is het een beetje raar dat je al twee jaar van tevoren zegt dat de rente niet verandert. Doe je het toch, ben je ongeloofwaardig. En twee jaar is een renteland heel lang en wekt de indruk dat we naar een lange, minder florisante economische tijd tegemoet gaan. De vraag een beetje vandaag is: houdt het vloertje van de VET en de Amerikaanse rente onder de koersen. Wall Street lijkt een wisselende opening tegemoet te gaan om half vier. André Meijema. naar Noorwegen. De Noorse politie had veel eerder op het eilandje Utrecht kunnen zijn. Er zijn cruciale fouten gemaakt. Voor terrorist Anders Breivik kon worden gestopt. En dat melden bronnen dicht bij de politie. Correspondent Rolien Kreton, wat is er fout gegaan bij de politie, Rolien? Nou, er is veel fout gegaan. Uh, om te beginnen heeft het politieteam in het bootje op weg naar het eiland... een omweg van drie kilometer gemaakt... Ze hebben gewoon de verkeerde haven gekozen. Als ze de juiste haven hadden gekozen... lag dat eilandje maar 700 meter van het vasteland. Bovendien kreeg, kreeg dat eilandje ook nog eens motorproblemen... en is uiteindelijk gered door twee uh, privébootjes. En anders had het nog veel langer geduurd. Het tweede grote punt is het gebruik van de politiehelikopter. Uh, die helikopter is ingezet... maar kwam uh, twee uur na de arrestatie van Breivik aan. Uh, de politie heeft tot nog toe ontkend dat het gebruik van die helikopter... Levens had kunnen redden. Maar nu zijn er mensen binnen de politie die zeggen dat uh, scherpschutters. Uh, Breivik vanuit die helikopter hadden kunnen neerschieten. Ja, en zo uh, levens hadden kunnen redden. Die critici hebben nu een, een spreekverbod opgekregen. Dat zijn nogal wat onthullingen. Negatieve berichten over de Noorse politie. Hoe wordt daar in Noorwegen op gereageerd? Ja, kijk, de Nooren en Noorse journalisten zijn heel erg voorzichtig in hun kritiek op de politie. En dat komt omdat de Nooren zich allemaal getroffen voelen en een enorme eh, saamhorigheid voelen. En dat, ja, dat matigt de kritiek. Maar die fouten zullen zeker onder een vergrootglas eh, komen. Premier Stoltenberg heeft eh, al eerder een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. En die moet het verloop ook van de politie in kaart brengen om daarvan... Eh, te leren. Dan het proces tegen Anders Breivik. Hij zit vast. Wordt hij verhoord op dit moment? Ja, Hij wordt vandaag opnieuw uh, verhoord. Gisteravond is dat ook gebeurd. De vraag is of hij zal blijven praten. Volgens een advocaat uh, overweegt hij nu om uh, op te houden, om, om, om te praten met de politie. Maar hij heeft in ieder geval uh, ook uh, gezegd dat hij een van de doelen die hij op het oog had... Uh, had ...was ook de krant Aftenposten. Uh, die zit in een van de hoogste gebouwen in, in uh, Oslo, 26 etages hoog. Vlakbij het regeringsgebied. Uh, uh, en uh, ja, hij heeft verteld dat hij uh, ook uh, journalisten ziet als landverraders. Dus daarom had hij de krant af posten op de oog. Correspondent Rolien Kretom. Inbrekers hebben het gemunt op campers. Volgens de politie stijgt het aantal incidenten met de week. De inbrekers slaan toe op parkeerplaatsen langs autosnelwegen. Frans Zuiderhoek is van het korps landelijke politiediensten. In de Zuiderhoek, hoe groot is het probleem? Op nou, dit moment hebben we 40 aangiften binnengekregen uh, sinds, uh, sinds april. Maar wat ons opvalt is dat uh, met name in de laatste weken van juli dat, uh, het aantal uh, aangiftes oploopt tot uh, één per dag. Dan gaan mensen op reizen en dan gaan ze even pitten langs de snelweg. Ja, ze overnachten op een parkeerplaats. Ons advies is ook om uh, een camping uh, op te zoeken. Dan zit je in een wat veilige omgeving. Maar als dat niet kan en uh, je moet op een parkeerplaats overnachten... Uh, zoek dan in ieder geval een uh, verlicht gedeelte uit... zodat je goed zichtbaar bent, ook voor anderen. Waarom zijn uh, campers zo aantrekkelijk voor dieven? Nou, er zitten natuurlijk een heleboel uh, mooie spullen in. Wat ze meenemen is wat, uh, wat jij en ik normaal gesproken in de winkel uh, kopen. Maar dat halen ze daar uit die, uit die camper en dat varieert van uh, laptops... ...tot iPhones, portemonnees, navigatiesystemen. En op die manier proberen ze zichzelf te verrijken. En de campers zijn nogal een eenvoudige prooi op dat moment. Die zijn niet zo sterk ook? Nee, de sloten worden geforceerd, ramen worden ingeslagen. En ze gissen heel snel spullen mee die in het zicht liggen. Dus ons advies is ook om die spullen goed op te bergen... ...ondanks dat je veilig waant in de camper. En op die manier worden de mensen gedupeerd. Het aantal incidenten, dat stijgt dus, zegt de politie. Zijn mensen onvoorzichtiger? Campingbezitters onvoorzichtiger? Denken ze, nou, we gaan wel even langs de snelweg uh, staan? Hoe verklaart u dat? Nou, ik denk dat ze niet onvoorzichtig zijn. Alleen, ze uh, realiseren zich niet uh, dat dit kan gebeuren. En dat is ook de reden waarom wij die waarschuwingen uit hebben gedaan. En we hopen op die manier sowieso het aantal incidenten te verminderen. We zijn nog wel bezig met een, met een onderzoek. We hebben een aantal personen op de korrel. En we hopen ook dat er tips komen zodat we die mensen eerder op kunnen pakken. Waardoor het nog minder voorkomt. Ja, wat voor soort lieden pleegt dit soort delicten? Ja, het zijn, het zijn zowel Nederlanders als buitenlandse verdachten die we in het onderzoek tegenkomen. Het is niet alleen een Nederlands probleem hè? Nee, het komt ook in het uh, buitenland uh, voor. In het buitenland uh, doen ze hier ook di dit soort berichten voor. Daar horen we zelfs ook over bedwelmingen. Nou, hier is uh, gelukkig uh, geen sprake van uh, geweld. Het zijn echt gelegenheidsdieven die heel snel uh, spullen van jou uh, af willen pakken. We moeten voorzichtig zijn, meneer Zuiderhoek. Nou, ik dank u wel voor de uitleg. Tot de dienst. En tot ziens. Oké, dag. Oké, dag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Schotse agenten gaan hun collega's in het noorden van Engeland assisteren... nu de rellen zich lijken te verplaatsen. Vandaag nog gaan er volgens de Schotse politiebond agenten naar Engeland. Hoeveel, dat is niet bekendgemaakt. In Londen waren vannacht duizenden extra agenten op de been. Een groot deel daarvan was overgekomen uit andere steden. En juist daar bleken de rellen vannacht het grootst. Vooral Manchester werd onveilig gemaakt door plunderaars en brandstichters. Maar ook in onder meer Nottingham en Liverpool waren er ongeregeldheden. Volgens de Schotse regering heeft Schotland de morele verplichting om Engeland te helpen.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 Op het Prinses Margrietkanaal bij het Sneekermeer... zijn bijna 100 opvarenden van een zeilschip geëvacueerd... nadat het was vastgelopen door de harde wind... was de driemaster vannacht buiten de vaargul beland... en de achterkant kwam vast te zitten. Aan boord waren 96 sponsors van de Sneekweek... die afgelopen zaterdag begon... en die zijn met een veerpont geëvacueerd en naar een hotel gebracht. En het lukte niet om het schip vannacht los te trekken... uit de vaargul, de politie. Vanochtend is er een iets grotere sleepboot... Naar Sneeker meer gevaren, en die heeft uiteindelijk de drie masters van zo'n 70 meter lang losgetrokken. De harde wind leidt al dagen tot problemen tijdens de Sneekweek. Zo werden gisteren alle zeilwedstrijden afgelast. De man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen is opnieuw opgepakt. Alkmaarder van 44 werd eerder verdacht van betrokkenheid bij drie duinbranden. Maar volgens het gerechtshof was er te weinig bewijs om hem in voorarrest te houden. En nu wordt hij verdacht van de vierde duinbrand in augustus vorig jaar. Ooggetuigen zeggen dat ze een man vlak voor die brand hebben gezien. Het Openbaar Ministerie wil weten of die getuigen de Alkmaarder herkennen. Dan was er een grote brand, een uitslaande brand... in een bedrijfsmeubelhal in IJsselmuiden. En daar is gisteravond asbest bij vrijgekomen. De burgemeester van Kampen, waarvan IJsselmuiden deel uitmaakt... die heeft tijdens een persconferentie bekendgemaakt... dat het afgesloten gebied nog vier dagen op slot blijft. Verslaggever Roel Pauw was in het gebied en hij sprak met omwonenden. Een klein industrieterreintje aan de rand van IJsselmuiden. Gisteren is daar een flinke brand geweest in een meubelhal... En daarbij zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, en om die reden is het hele buurtje afgezet. Er staan hoofdzakelijk bedrijven, maar er is ook een klein woonwijkje. Er wonen iets van 15 mensen of zo. En die moeten zich aan allerlei regels houden. Ik, ik mag uh, niet met de auto naar buiten toe, ik mag wel lopen naar buiten toe. Dan moet ik hier de schoenen schoonmaken. En dan die bakken met water? En die bakken met water. En dan moet we thuis van andere schoenen aantrekken. Maar heeft u zelf al wat gezien op het nee, balkon? Echt niet. Weet u hoe het eruit ziet? Nou ja, licht grijs denk ik. Dus, uh, maar nee, bij ons ligt niks. Maakt u zich uh, druk? Nee, niet echt. Nee? Nee. Nou, ze hadden ze gisteravond veel beter mensen op afstand moeten houden. Want Want ik, uh, Toen ja. gebeurde dat niet? Nee hoor. stond ik iedereen met een neus, ja, neus bovenop. Ja, hier stond inderdaad een neus bovenop. Gaan ja, jullie bezoek daar in mijn uh... Ja, die woont daar. Dus... <laughs> die woont in een van die huizen waar eigenlijk en, niemand mag komen. Ja, maar uh, daar moeten we toch heen, want we komen nu in Rotterdam. Dus. Ja, mag. Maar... Ja? Mooi, dankjewel. Maar dat lukt nu niet. Hier ja. moet je uh, mooie sportschoenen straks uh, in die emmer gooien. Ja, ja. ja. allemaal, rustig jongens. hier, dag. mooie dagen. Nog een paar vragen als het naast Die in is Woont u hier? Ja. .ار. Zeggen ze van wel. Dus. Maar hij mag hier niet door, hè? Hé, hey, maar waarom mag hij niet door dan? Nee? Er is brand geweest. Er zijn asbestdeeltjes neergedwarreld. Oh. De meneer op een motor moet even een klein stukje. vindt hij zelf. de straat in, maar dat mag niet. En uh, hoe lang gaat die duren? Heeft de gemeente dat gezegd? Geen idee. Nee? Ik moet de website blijven volgen. En uh, als het te, te lang gaat duren, mag je bellen. Maar voor de rest uh, niet. Vindt u het allemaal een beetje onzin? Nou, lichtelijk overdreven. Er zal, ja. zal best wel wat liggen. Maar als nu lijkt het me een beetje overdreven allemaal. Hou vol. Ja, nee, dat gaat zeker gebeuren. Sport.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 En het budget, dan, dan, dan gaat dat denk ik niet het grootste probleem zijn. Voor mij is het gewoon een compleet nieuwe uitdaging en daar kies ik voor. Dus uh, ja, ik ben blij met, uh, met deze stap. En uh, ja, ik ben blij dat het uh, ja, om eens een keer een, een frisse wind, een andere wind door, door mijn carrière te laten blazen. En uh, ja, daar ben ik, ik ben blij dat, het zo, uh, dat ik nou eens iets anders kan doen. Mieter Wenning is twaalf jaar in dienst geweest van de Rabobank-formatie... en zijn mooiste overwinningen boekte hij in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië. In beide etappenkoersen won hij een rit. In de Giro van dit jaar reed hij na zijn etappenwinst bovendien vier dagen in de roze leiderstrui. Op het Europees kampioenschap beachvolleybal heeft het duo John Stiekema en Christian Varenhorst hun eerste groepsduel verloren. En later op de dag komt het ook het als, als zesde geplaatste tweetal reiner Nummerdor en Richard Schuil in actie. Ze ontmoeten in een eerste poolwedstrijd hun landgenoten Emil Boersma en Daan Spijkers. En wij gaan naar de AWB. Kees Paks, goedemiddag. Dan, goedemiddag. We vielen op de A2, een best een lange file. Vanaf Maastricht naar Eindhoven, 16 kilometer... tussen Knopend Kerensheide en Knopend het Zo'n ongeluk gebeurt bij Knopend het Vonderen. Twee rijstroken zijn er dicht. En er zaten file naar Arnhem op de A12, vanaf Utrecht. Tussen Knopend Grijshoord en Arnhem-Noord, 6 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws om 14 over 12. De Europese effectenbeurzen zijn de dag goed begonnen. De Noorse politie heeft een veel langere route naar het eiland Utrecht gevaren dan nodig was. En de man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen. Die man is opnieuw opgepakt. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag, 45 jaar geleden, overleed de dichter J.C. Bloem. U hoort een fragment uit de oude doos. En met oogpresentator John Jansen van Galen praten we nog even door... over gedichten op de radio. In het mediaforum oud-omroepblaas Ton Verlind en Thieu Fase van het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over de crisis op de financiële markten... en hoe de politici daarmee omgaan. Emeritus hoogleraar economie Melvin Kraus van de Universiteit van New York had gisteravond geen goed woord over voor onze Jan Kees de Jager. First of all, I would call Mr. de Jager the absolute worst finance minister that the Netherlands have had in the in the post-war period, that's World War 2 period. The Germans say jump and meneer de Jager says how high? Ja, deze kruis zat gisteravond in Nieuwsuur. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Twan Bongers uit Heidhuizen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Niet alleen politieagenten worden aangevallen door railschoppers in Engeland. Ook journalisten zijn het doelwit. Een verslaggever van Sky News werd achterna gezeten. BBC-reporters zagen hun autoruiten ingegooid worden. En een CNN-journalist werd bekogeld met flessen. We're going to have to move. Max, things being thrown at don't know if you can me, Max. we just having a few bottles thrown at us there. We're oké, we We're okay. Binnenkort kunnen we deze stem weer horen. Goedemorgen naar het Langenberg met het ANP-nieuws van 9 uur. Ja, hij zei zelf al wie die is. Aan het Langeberg, de nieuwslezer van Sky Radio. Hij was een half jaar lang niet te horen, omdat hij werd behandeld voor darmkanker. Langenberg heeft een van de bekendste stemmen van de Nederlandse radio. 40 jaar geleden begon hij bij de zeezender Radio Veronica. Daarna was hij te horen bij de publieke zenders als ANP-nieuwslezer... en later nog bij Radio 538 en Classic FM. En Arend Langenberg is de voice-over van het programma van Peter R. de Vries. De eerste aflevering van de nieuwe NOS-serie 60 jaar oranje op tv... heeft gisteravond 938.000 kijkers getrokken. Gisteren hadden we het hier al over in uh, dit programma. In de vijfdelige serie brengt de NOS de geschiedenis van het Koninklijk Huis... en de rol van het medium televisie daarin in beeld. Daarvoor gebruikt de omroep archiefbeelden uit de afgelopen 60 jaar... en verhalen van direct betrokkenen. Gisteren konden we genieten van oude beelden, zoals dit fragment... waarin een radiostoring roet in het eten gooit... bij het voorstellen van prins Klaus op 28 juni in 1965. Dames en heren, u hebt al gemerkt, er was een kleine geluidsstoring... maar we gaan u zo dadelijk weer verbinden met Den Haag... voor de toespraak van meester Kas. Majesteit, tegenover u eh, moet ik excuses maken... voor het tekortschieten van de techniek... Op dit moment. Facebook heeft zojuist een berichtenapplicatie uitgebracht. die vergelijkbaar is met WhatsApp. Met Facebook Messenger kunt u niet alleen berichten versturen naar Facebook-contacten. maar ook naar mensen uit uw contactlijst. Net als bij WhatsApp kunt u de locatie of foto's meesturen met berichten. en ook is er de mogelijkheid om een groepschat te beginnen. Paardenliefhebbers opgelet. er komt een speciaal digitaal TV-kanaal. dat zich helemaal gaat richten op paarden en ponies. Horse Lifestyle heet het. Er is al een website van. De algemeen directeur van het nieuwe kanaal... Uh, hoopt met de programma's kijkers te inspireren... om op verantwoorde wijze met hun dieren om te gaan. Horse Lifestyle legt de nadruk op het plezier dat liefhebbers met hun dieren kunnen hebben. Het tv-kanaal moet eind dit jaar beschikbaar zijn in Nederland en België. Misschien is het wel een leuke functie voor de acteur Hugh Grant. Die deed zich in de film Notting Hill immers al eens een keer voor als paardenjournalist. En je bent van Horse and Hound? Dat I just was wondering whether you ever thought of having um more horses in it. <clears throat> well, we would have liked to, but it was um difficult obviously being set in space. Alles was geregeld, cameramensen, regisseurs, verslaggevers en niet onbelangrijk ook adverteerders. Maar het was allemaal voor niks, want vanwege de rel in Engeland ging de oefening in het land tussen Engeland en Nederland gisteravond dus niet door. En dan is uh, tv-zender B daar dan natuurlijk mooi klaar mee. Erik Dekker, goedemiddag. Goedemiddag. Woordvoerder van Veronica, want uh, jullie zouden die wedstrijd uitzenden. Het werd gisteren bekend in de loop van de ochtend. Gaan dan meteen alle alarmbellen bij jullie rinkelen? Nee, dat valt mee hoor, dat valt mee. We zijn in die zin wel wat gewend. Uh, en we zagen het ook wel een beetje aankomen dat het dat scenario uh, zou kunnen uitpakken. Dus ja, um, um, ja het is vervelend, maar het is, het is overmacht en het is iedereen heel vervelend. Dus uh, in die zin uh, is er, was er geen paniek, nee. Maar, uh, jullie hebben besloten om een aantal uitzendingen van Criminal Minds uit te zenden. Waarom is daarvoor gekozen? Nee, nou ja, we zijn altijd op woensdag, uh, sorry op dit gehaald voor criminal Mijn uit. Uh, op het is gewoon onze vaste, onze vaste avond, dat uh, uh, scoort altijd heel erg goed. Uh, en vandaar dat we besloten hebben om, dat, uh, om, dat gewoon, uh, om, om die gewoon weer terug te plaatsen. En, uh, dus in die zin uh, was er ook inderdaad helemaal geen paniek, omdat we gewoon onze oude programmering op kunnen pakken. Ja, maar voor de kijkcijfers maakt het natuurlijk wel uit, hè. Zo'n oefenwedstrijd trekt over het algemeen toch uh, hoge kijkcijfers. Zeker als het Engeland is, hè, de tegenstander op Wembley. Ja, um, ja, dat moet een financiële uitlating zijn, Take like me. Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Kijk, wij maken natuurlijk uh, lange termijn afspraken met heel veel adcerteerders. Dus die, die uh, dan ga je jaarcontracten mee aan. Of lange termijn afspraken als het gaat om uh, hoeveel mensen ze willen bereiken en hoe we dat inzetten. Uh, dus uh, het is voornamelijk een kwestie van heel veel dingen doorschuiven, verschuiven. Uh, en uh, nou ja, ik, ik, ik krijg wat signalen dat, dat de wedstrijd wellicht februari volgend jaar ingehaald gaat worden. Uh, dus in die zin is het meer een kwestie van wat dingen verplaatsen dan dat er alles wordt alles wordt, dat wordt sigaredoos even genoteerd en dan gaan die afspraken gaan gewoon in februari volgend jaar in. Ja, nou die sigarendoos is al van heel lang geleden, maar uh, nee, we, we gaan het, we hebben natuurlijk meteen gaan overleg met de adverteerders. En, maar goed, nee, maar dat, dat al een ploeg van jullie daar was ook om, om de registratie te verzorgen? Ja, nee, natuurlijk. Kijk, qua productie en zo. Alle mensen zijn aanwezig. En uh, maar ja, dit, dit, deze dingen kunnen altijd gebeuren. Het kan ook gebeuren dat de wedstrijd natuurlijk niet gestaakt wordt door door, door, door, door, door, door, door iets of door het leer. Uh, ja, dat, dat, dat, dat hoort bij het, hoort bij het, hoort bij het vak. Ja. Dus uh, ja, zo is het. Maar gaan jullie de financiële schade nog verhalen ergens? Nee, nou ja, kijk, in die zin valt het dus wel mee financiële schade, behalve dat je je kosten maakt omdat productie daar aanwezig is. En uh, ja, dat gaat in goed overleg met, uh, met alle partijen. En uh, uh, natuurlijk is het niet leuk, maar ja. Dat het, ook, bedoelde, het is van niemand opzet, het is overmacht. En zo zullen we er ook naar handelen. Ja. Nog even iets heel anders, Erik. Vandaag werd ook bekend dat Veronica een Nederlandse versie van Top Gear gaat maken. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, kijk, de plannen zijn. De plannen zijn... Ja, nog heel prematuur. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat uh, he, Sanoma is de meerderheidsaandeelhouder van, uh, van SBS sinds, sinds korte tijd. Hij uh, heeft natuurlijk een, uh, een prachtig blad, Autoweek. Uh, dus het zou logisch zijn, wij hebben een mannenavond, uh, voetbalavond of Veronica vrijdagavond. Het zou heel mooi zijn om daar een mooie samenwerking op te zetten. Uh, ja, dan moet je de ambitie hoog leggen. Uh, we zijn in gesprek met elkaar nu, uh, maar... Uh, het is toch echt veel te vroeg om daar inhoudelijk over uit te lopen. Dus, je, je kan uh, dus niet zeggen wie de Nederlandse Clarkson wordt? Nee, nee, nee, Dit is het nog allemaal veel te vroeg voor. We zijn we in zijn gesprek met elkaar en hopen we met iets moois te gaan komen. Maar uh, uh, als er meer duidelijkheid over is, dan, dan zal ik mij gaan melden. Ja, ook, ook niet wie de stick gaat spelen... Helemaal, helemaal niks. Nee, ja. ik denk ook niet dat we het veel aan de topje moeten moet, moet ophangen. Dat is natuurlijk een heel mooi oud programma, maar um, uh, we willen gewoon uh, kijken of we met onze nieuwe partner ja. uh, een mooi programma kunnen ontwikkelen. En uh, dat kan in die zin nog alle kanten op. Uh, je zei dus net, uh, als er meer over bekend is, ga ik het eerst bij jullie vertellen. Hè? Uh, dat, dat, dat, dat eerste zei ik niet, maar bij <laughs> deze is dat afgesproken. Oké. Okay. Dankjewel voor de uitleg, Erik Dekker okay. van uh, Veronica. Ja. Het boek en de film De Duivel Draagt Prada... gaf al een smeuig inkijkje in het rijlen en zeilen... van het Amerikaanse mode-tijdschrift Woke. Nu komen we nog meer te weten, maar dan via Twitter. Op internet is het Twitter-account Elevator een enorme hit. Via dit account doet een anonieme twitteraar vanuit de liften van het kantoorgebouw Condé Nest in New York... waarin ook Vogue zit trouwens, een boekje open... Dingen die zijn gehoord in de Condé Nast liften... blijven niet in de Condé Nast liften, zo belooft de Twittera. voorbeeldje van zo'n bericht. Meisje 1 zegt, oh mijn god, ik vind je jurk zo leuk. Ik zou willen dat er een knopje met vind ik leuk was... waarop ik nu kon klikken. De tweets gaan dus, niet zo verrassend misschien, voornamelijk over mode. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Het is een van de beroemdste versregels van Jacobus Cornelis Bloem. Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat de beroemde dichter overleed. Verslaggever Jan-Derk Gerritsen maakt op de begrafenis van de dichter het volgende verslag voor de Karo. Zijn laatste bloemlezing was getiteld De Dichter en de Dood. Hij hield zich altijd met de dood bezig. Hij, de dichter J.C. Bloem. Zijn laatste gang was vanmiddag in Paaslo bij Steenwijk... naar het kerkhof van de Nederlands Hervormde Kerk aldaar. Velen waren vanmiddag naar Paaslo gekomen. Karl Victor van Friesland, Clara Engink, Roland Holst, Han Gomperts... en Adriaan Roland Holst sprak een woord aan het graf. De angst voor een dood. Geen ander heeft die angst duidelijker en aangrijpender onder woorden gebracht. Luister maar. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Deze beide bewogenheden, de gekwelde liefde voor het leven en de angst voor de dood, bepalen de werkelijkheid waar hij als dichter van uitging. Geen breed register. Maar geen register werd ooit. Door welk dichter ook met een zo nauwgezet verworven en een zo volstrekt meesterschap bespeeld. En verder sprak aan het graf alleen nog maar een buurvrouw van J.C. Bloem, die vond dat de naam Jezus in zijn gedichten te weinig voorkwam. en dat ze wat dat betreft Vondel aanzienlijk beter vond. Gelukkig verschijnsel vond ze verder dat door de Beatles de naam Jezus wat meer in de publieke belangstelling kwam te staan. Niet iedereen was fan van J.C. Bloem, zo te horen. Toch won de dichter veel prijzen. In 1949 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. In 1952 de PC Hoofdprijs. En een jaar voor zijn dood, de prijs der Nederlandse letteren... voor ook weer zijn hele oeuvre. Ik praat er even over door met journalist en schrijver John Jansen van Galen. John, goedemiddag. Goedemiddag. Je werkt vanaf 1990 als presentator bij het programma Met het Oog op Morgen. En uh, je sluit eigenlijk altijd af met een gedicht. En ja. er waren ook veel gedichten van J.C. Bloem bij. Hè? Waarom koos je juist voor hem? In het begin heb ik bijna uitsluitend gedichten van J.C. Bloem uh, gekozen. En dat heeft drie redenen. De meest voor de hand liggende is: het, uh, het is heel goede poëzie om voor te lezen. Er zijn weinig dichters die zo maat en ritme uh, beheersen als Bloem. In de tweede plaats is het ook een beetje een oppervlakkige reden, maar het heeft geen. Uh, ...diepere lagen. Ik bedoel, je, je begrijpt het meteen. Er hoeft niet nog eens, je denkt niet nog eens, ik moet het nog eens nalezen... ...om te begrijpen wat de dichter ons wil vertellen. Maar het voornaamste is dat in zo'n uitzending die vol staat met nieuws... ...het heel mooi is om te eindigen met een, gedicht, uh, met een dichter die, die dat allemaal relativeert. Die na een uur waarin allerlei mensen zich hebben opgewonden... ...over actuele maatschappelijke ontwikkelingen... ...toch zegt, ja, wat is het leven eigenlijk? Het is tussen twee stilten luid geweest. Ja. En maar goed, op een gegeven moment waren er niet genoeg gedichten meer of zo? Op een gegeven moment waren er, waren er zijn gedichten uh, die ik nog kende en kon vinden. Uh, in het algemeen te lang. Uit zijn vroegere periode heeft hij veel langere gedichten. Van... En, en je moet zo'n uitzending niet afsluiten met iets wat meer dan een minuut gaat duren. Dat, dat, dat is te veel gevergd. Dus toen ben ik overgegaan op uh, Ida je Jitske Jans, Hagar Peters en uh, noem maar op. Ja. Je, je hebt daar ook mee echt een, een statement gemaakt. Jij staat er echt onbekend. Zondagavond, je weet uh, dat, dat, dat er wordt geëindigd met een gedicht. Ja, ik vind... Uh, ja. Dat is om, om, omdat ik in de eerste plaats vind, er is al zo weinig uh, poëzie op de radio. In de tweede plaats je moet zo'n uitzending mooi afsluiten. En, en wat, is, wat is mooier dan met het poëtisch benadrukken van uh, de vergeefsheid van het leven en al ons pogen. En, en hoe belangrijk zijn de gedichten van Bloem daarin uh, nu nog? Nou, ik denk dat Roland Holst gelijk heeft. Je kunt niet zeggen dat hij een van onze allergrootste dichters is. Hij is eerder de koning van de minor post. Maar hij is natuurlijk wel de man die heel mooi uh, verwoord dat, dat ja, voor ons leven was er was er een grote leegte en na ons leven komt er weer een leegte. We zijn maar even hier op aarde. Die, die, die relativering van het bestaan heeft zelf ook nooit zich maatschappelijk of politiek ingespannen. Sterker nog, hij was erg lui. want hij was doordrongen van... ...de vergeefsheid van het bestaan. En het is wel goed om dat te benadrukken in een wereld waar iedereen zich voortdurend zo druk maakt. Ja. Het is niet uh, zondagavond vlak voor twaalf, het is, uh, wat is het, woensdagmiddag vlak voor half één. Kan je zijn uh, mooiste gedicht nog even doen, John? Ja, ik ken, ik ken één gedicht, dat citeer ik vaak. Niet anders is de gang van ieder leven, men raakt aan het eind van alle dingen los. Wat heeft mij even een geluk hergeven. Een nevelige einde. Een verdoezeld bos. John Janssen verhalen, dankjewel. We stonden stil bij het overlijden van JC Bloem 45 jaar geleden. in verband met het fragment uit het mediaarchief. Zometeen is er het Media Forum. Dat doen we vandaag met Ton Verlind en met Tjö Vase. En eerst nu het laatste nieuws. Het eerste hier op Radio 1. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP is gedaald tot onder de 100%. Eind vorige maand zakte die al met 6 procentpunt naar 106%. En nu is de dekkingsgraad gezakt tot onder de 100... door de daling van zowel de rente als de koersen op de financiële markten. De man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen, is opnieuw opgepakt. De Alkmaarden werd eerder verdacht van betrokkenheid bij drie branden, maar volgens het gerechtshof was er te weinig bewijs. Hij wordt nu verdacht van een vierde duinbrand. Er komen steeds meer bevers in Flevoland. 2000 werden er nog 9 bevers geteld en nu zijn er zeker 74, zegt landschapsbeheer Flevoland. Bevers maken hun burg het liefst in steile oevers, bij water van minimaal een halve meter diep. En op het Prinses-Margriet-Kanaal in Friesland zijn bijna 100 mensen van een zeilschip gehaald. Dat schip, met sponsors van de Sneekweek, was vastgelopen door de harde wind. En het schip is inmiddels vlot getrokken. Iedereen weer droge voeten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het zuiden is vanmiddag nog ruimte voor de zon. In de rest van het land raakt het bewolkt en volgt hier en daar een bui. Het wordt 17 graden op de wadden tot lokaal 21 in het zuiden. Daarbij staat een matige, aan zee vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht regent het vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het meest droog. De wind trekt aan zee even flink aan en wordt mogelijk zelfs hard, windkracht 7... Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden wat regen of motregen. Tegen de avond volgen in een groot deel van het land buien. De zuidwestenwind waait stevig door en het wordt 19 tot 22 graden. Na morgen wordt het geleidelijk wat warmer, maar blijft het wisselvallig. ANBB Verkeersinformatie viel op de A2 Maastricht-Eindhoven. 14 kilometer tussen Urmond en knoppen Vondrum. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoppen-Velzen 2 kilometer... En bij Amsterdam op de ring A10 vanaf knooppunt Watergasmeer is de Zeeburgertunnel dicht. Verkeer kan beter omrijden richting Zaanstad vanaf knooppunt Watergasmeer via de A10 Zuid. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Ton van Lint, eh, vanmorgen omroepbaas bij de KRO Tjeu Vaas, en eindredacteur van het Financieel Dagblad. Welkom allebei. Het gaat uh, over de rellen in Engeland. Uh, niet Londen, maar Birmingham, Manchester, Bristol, Leeds en Liverpool... waren ineens uh, gisteren het decor van de grote rellen. In Londen bleef het vrij uh, rustig. Uh, sociale media worden ingezet uh, door de railschoppers natuurlijk... maar intussen ook door de andere kant. Want op Facebook is bijvoorbeeld de account... Uh, Let's Catch the London 2011 Rioters and Looters aangemaakt... waarop boze burgers dan foto's van railschoppers uh, kunnen zetten. Tjeu, uh, is dat een goed, een goed idee om Facebook in te zetten in deze strijd? Nou ja, het heeft natuurlijk iets beangstigend, omdat het natuurlijk mogelijkheden biedt voor manipulatie. Hè? Je kan je... Degene met wie je al lang ruzie hebt, die kun je daar even opzetten. Of je kan wat gaan photoshoppen. Dus dat vind ik beangstigend. Ik, ik begrijp wel de behoefte, want uh, de politie in, in Londen heeft natuurlijk op zich te gefaald. En je ziet dat denk ik een heel breed terrein. Dat waar de politie faalt in het bieden van veiligheid... dat mensen uh, uh, het, zelf het initiatief nemen om, om zich te uh, beschermen. Ton, ik begrijp dat die railschoppers uh, Blackberry Ping heel veel gebruiken. Want dat, dan dat kan je dan niet zien van wie het afkomt. Dat is beschermd, kennelijk, ja. Ja, en uh, Diederik Samson, Kamerlid van de Partij van de Arbeid, die zegt moet eigenlijk zo'n wijk dan helemaal afsluiten voor dat Blackberry Ping? Ja, ja dat is weer de politiek die zich, die zich bemoeit met de, de media... die we tot onze beschikking hebben om te communiceren. De moderne techniek levert een aantal nadelen. Namelijk dat uh, uh, dit soort rovers elkaar uh, uh, zich kunnen uh, organiseren. Maar hij levert ook een paar hele mooie ontwikkelingen uh, op. Ik zal maar zeggen de, de bezem nu als uh, symbool van de tegenbeweging. Want er zijn ook een heleboel uh, Britten... die zich via die media uh, organiseren en met de bezem de wijk ingaan... om de rotzooi van de dag tevoren uh, ja. op te ruimen. En dat vind ik eigenlijk wel een veelbelovende ontwikkeling. Want het betekent dat de sociale media... Uh, ook één gezicht geven aan de tot nu toe zwijgende uh, ja. meerderheid. Ik, ik, ik zag ook een jongen die zei, van, uh, richt hier je camera's nou maar op. Wat Precies. wij hier aan het doen zijn, die waren inderdaad aan het vegen. Zo van, uh, dit, dit gebeurt ook en laat nou niet alleen maar die rot ja. zien. Maar er gebeurt natuurlijk wel wat daar. Ik, dat is natuurlijk het punt. De, de, de journaalverslaggever zei... ja dat opruimen wat we nu zien is natuurlijk een druppel op de groeiende, groeiende plaat. En dat geloof ik ook. Het ging om het opruimen van een paar stukken papier. Uh, dus ik ben het mee eens hoor... dat, dat het ook mooie ruimte geeft voor mooie initiatieven. Maar... Uh... Nou, dat is toch wel een beetje beangstigend. Maar het gaat mij om, om de symboliek erachter en de betekenis erachter. Nooit uh, hoorden we iets van een tegenbeweging bij dit soort uh, rellen. Terwijl je mag veronderstellen dat er een heleboel mensen thuis zitten... die dit niet uh, pikken. Nou, die mensen zijn zich nu aan het, uh, aan het organiseren. En ik denk dat dat... Ja, dat, dat heeft toch meer dan alleen maar symbolische uh, betekenis. Ja. Er worden ook grenzen getrokken. Nog even over die... Uh, want jij had het al over Photoshop. Ik zag gisteren ook een site waarbij ze dus allemaal foto's hebben... van, van die hele stoere jongens, zogenaamd, die daar dan uh, aan het rellen zijn. Maar da daar kon je dan uh, foto gefotoshopte foto's inleveren. Dus dan zie je op een gegeven moment zo'n jongen... Ineens met een opblaaspop uh, voorbij lopen. Maar is dat misschien ook een manier om die lui... Ja, een beetje belachelijk te maken. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling neem ik aan. Hè? Bespotten. Uh, ik, ik zag dan met zo'n opblaaspop iemand onder de armen voorbij trekken. Uh, ja, dat past ook in wat, wat Ton zegt. Uh, een soort beweging die ontstaat. Dat het dus mogelijk wordt om een tegengeluid te laten horen. Uh, ja... Uh, met, met, met alle uh, ja. nadelen ook wellicht. Hè? Want uh, je kunt ze dus ook photoshoppen op een manier die, uh, die niet meer grappig is. En, en journalisten, die, uh, die hebben het ook niet makkelijk aan. Want die worden dus ook belaagd door, uh, door deze groepen. Dat is van alle tijden uh, volgens mij. Daar waar uh, rellen zijn... Uh, zijn journalisten soms ook het doelwit. Dat hoort bij het risico van het ik uh, niet erg van onder de indruk... hoewel ik het wel vervelend vind. Ik, ik het. zie dat anders. Volgens mij is, is, dat, is dat veranderd omdat nu ook schrijvende journalisten... journalisten van The Guardian, Times, The Daily Telegraph... die lopen allemaal met telefoontjes bij zich... Dus vroeger een schrijvende journalist de railschoppers niet bang voor te zijn. Daar moeten ze nu wel bang voor zijn. Dus iedere journalist is nu vogelvrij die zich daar in, in, in, in de hitte van de strijd begeeft. Ja, kijk, kijk, Als je een, een strijd voert, wat voor revolutie het ook is... is het ook wel handig om de media aan je kant te hebben. Maar hier eh, zitten ze er natuurlijk niet op te wachten... omdat het gewoon een stelletje criminelen zijn, lijkt me. Uh... Ja, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan uh, van moet zeggen. Want jij zegt, dit is een, een nieuwe ontwikkeling. Maar in oorlogsgebieden uh, zijn er altijd partijen die belang hebben bij publiciteit. En partijen die geen belang hebben bij, uh, bij publiciteit. En het is duidelijk waar bij welke partij de sympathie voor journalisten uh, ligt. Ik denk wel dat je een uh, punt hebt. Omdat uh, uh, er zijn technische middelen waardoor nieuws snel verspreid uh, kan worden. Dus ja, ja, elke journalist is een potentieel uh, gevaar. Dus ik denk wel dat, dat hij daar gelijk in heeft, Ja, ja die, die journalisten worden steeds multimedialer. Uh, dus uh, waar je vroeger inderdaad gewoon een schrijvend journalist was, nu moet je inderdaad ook al filmen voor de website. En, uh, en dus in ieder geval is iedereen de klos. Uh. Ja, en de, en, de, en de effecten doen zich natuurlijk veel uh, sneller uh, voor. De incubatietijd was vroeger langer. Schrijvende journalist had toch een paar uur nodig om zijn verhaal te schrijven en gepubliceerd uh, te krijgen. Nu is dat natuurlijk uh, alle minuten. Dat heeft voordelen. Je bent snel geïnformeerd. Het heeft ook nadelen. Reflectie ontbreekt. Uh, Soms. Ja. Dus in die zin is het vak wel aan het veranderen en nemen de risico's voor journalisten toe. Dat denk ik wel, ja. Het, het wordt wel vergeleken met de oorlogsverslaggeving. Uh, dan is gelijk de link naar uh, Nederland gelegd. Want Arnold Karskens, de oorlogsverslaggever van de pers, die is nu een serie aan verhalen aan het maken in, in eigen land. Uh, zoek daar de probleemwijken op, uh, heb ik het idee. Wat vind je ervan, Tje? Nou, ik vond het wel leuk. Ik heb die reportage gisteren in de pers met plezier gelezen. Over Helmond uh, ging dat erover. Over Helmond. Ik begrijp dat de gemeente Helmond vandaag een verklaring heeft uitgegeven dat er niks aan de hand is. Het is allemaal van het verleden. Uh, die verklaring is niet zo geloofwaardig als je, die, als je die reportage hebt gelezen. Want de mensen daar zijn gewoon bang. Tom, wat vind je daarvan, van dat idee dat, dat Karskens, die dus inderdaad in allerlei oorlogen geweest is... die gaat nu gewoon hier achter de dijken op zoek naar verhalen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling. Want uh, dan moet je even analyseren wie Karskens is en hoe die opereert. Uh, hij is een journalist die geen boodschap heeft aan de, laten we zeggen, de heersende elite... en de normale mores in de, in de publiciteit. Je moet je realiseren dat we dag in dag uit gebombardeerd worden met, met uh, informatie vanuit een bepaalde visie en vanuit een bepaalde uh, routine. En in Nederland uh, sta, uh, kijken we ook wel erg naar het nieuws... vanuit de ogen van autoriteiten. En dat betekent dat er een beeld wordt geschetst zoals het... Uh, laten we zeggen, de gevestigde orde uitkomt. En ik weet uit de ondervinding dat de werkelijkheid soms nog wel eens anders uh, wil zijn. En Karskens heeft zich gespecialiseerd in het laten zien van die andere werkelijkheid. En als dat een, een journalistieke werkwijze is die hij in Nederland uh, introduceert... dan vind ik dat een belangrijke bijdrage aan de opinievorming. En dat er een heleboel lokale politici zijn die daar niet, mee blij, niet, niet blij mee zijn... Dat er een reëel beeld vanuit die wijken wordt uh, geschilderd... dat kan ik mij wel uh, voorstellen. Maar het is ongelooflijk goed dat het gebeurt. En meer journalisten zouden dat moeten doen. Het is inderdaad, ik ben het helemaal met Ton eens. Het is goed dat journalisten van achter hun bureau vandaan komen... en de straat opgaan en de wijk in. Ja. Um, het heeft ook al allerlei reacties opgeleverd... want Geert Wilders ze wil geloof ik na, gelijk naar Helmond om sympathie te betuigen. Dat is nou en... weer heel jammer. Hij laat hem zich niet met deze vormen van journalistiek nou, Hij heeft, Hij heeft denk meer met die mensen daar in Helmond. Uh, ja, maar op de draaggolf van, uh, van deze trend. En, uh, nou ja, we ja. kunnen het niet tegenhouden, maar het zou mijn keuze niet zijn. Um, Goed, nou, we, we, hij, hij blijft bezig. Karsos heeft hij gisteravond ook nog op tv aangekondigd. Dus hij is nu, geloof ik, alweer ergens anders bezig uh, om, om een verhaal te. Uh, Dat is echt een echte luizende in de pel, zie We houden het in de gaten. Goed. Um, dan Jan-Kees de Jager, de minister van Financiën. Ruud Lubbers reageerde gisteren in nieuwsuur op uh, de wereldwijde financiële crisis. Nieuwsuur liet ook commentaar horen van uh, Melvin Kraus, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van New York. Nou, naast veel lof voor Lubbers, eigenlijk voor die hele generatie politici, had hij uh, vooral zware kritiek op uh, Jan-Kees de Jager. Uh, volgens, uh, de jager is, uh, of volgens die Kraus is de jager de slechtste minister van Financiën sinds de Tweede Wereldoorlog. En is hij het schoothondje van uh, Angela Merkel. Is die kritiek terecht, uh, Tje? Ik vind van niet. Ik voel me heel ongemakkelijk bij de kritiek die steeds maar politici oproept op meer daadkracht. Want dat impliceert toch vaak dat er meer garanties, overheidsgaranties gesteld moeten worden. Dat er meer, eigenlijk meer belastinggeld beschikbaar eh, gesteld moet worden om particuliere banken en zwakke eurolanden te redden. Eh, de vanzelfsprekendheid waarmee in het verleden dat is gebeurd... Ik ik vind het heel goed dat daar nu terughoudendheid bij betracht wordt. En de jager uh, is, is daar uitgesproken in. Ook in een Europees verband geldt hij als iemand die sterk op de rem staat. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Nou, ja, Lubbers sprak het niet echt tegen, wat die Kraus allemaal zei. Uh, nee, we, natuurlijk we, we niet. zich er nee, niet zo nee. mee. Het was een impliciete veer in het achterwerk van, uh, <laughs> ja. van Lubbers. Maar, maar, maar Kraus, we... Kraus onderbouwde op geen enkele manier zijn uh, opmerkingen. Ja. Als ik daarnaar zit te kijken, dan ben ik wel uh, bereid om hem uh, te geloven. Maar uh, ook al ben je een deskundige van dit soort uh, niveau... het ontslaat je niet van de verplichting ook, om ook eens met wat argumenten te komen. Ja. En die heb ik niet gehoord. Het was een cabaret-nummer, vond ik. Ja, hij maakte zich heel boos, had ik het idee. Was er veel in geknipt ook in het interview, of niet? Dat, dat weet ik niet, die indruk uh, had ik niet... maar ik, ik was zelf niet geneigd om al die opmerkingen heel serieus te nemen. Maar ja. Ketter vond hij het zelf ook niet meer nodig om het te onderbouwen... omdat natuurlijk, hij sprak voor een bepaalde uh, denktrend... Denk die, die vrij breed leeft onder, onder wetenschappers, namelijk... Overheden moeten meer garanties stellen, moeten uh, het Europees project redden. Ja. En dat zijn wel overheidsgaranties die, die met belastinggeld worden gegeven. En met name op belastinggeld van Duitsland en Nederland. Ja, want dat zijn de macro-economen die dromen van een mooie wereldorde met niet al te veel economische belemmeringen. Maar dat de, re de rekening van het ontstaan van die mooie wereldorde betaald wordt door individuele burgers, bijvoorbeeld in Nederland. Dat hoor je ze niet altijd zeggen. En ik, ik voel me wel gerust dat uh, de jager. Uh, zich toch nog bekommert om wat van internationale ja. ontwikkelingen de gevolgen voor individuele ja. Nederlanders zijn. Ik ja, kruis dat gisteren ook best wat meer tegengas mogen krijgen he, in ja. nieuws natuurlijk. Ja. Over journalistiek maar, gesproken. Maar ja. goed, aan de andere kant, wat Lubbers daar uh, beweerde, en dat, daar heeft hij vandaag ook een groot verhaal. Uh, in de krant ook toch ja, niet? Ja. Ja. Uh, hij bepleit toch, juist van: geef de macht nou aan die Europese Centrale Bank? dan zit je niet met al die politici die hun achterbannen maar stil moeten houden en, ja. uh, en, en, en alleen maar aan kiezers denken. Nou ja, ik, ik denk dat het nog het gemakkelijkste zou zijn om één wereldleider te hebben die in zijn eentje kan beslissen uh, hoe de wereld uh, bestuurd uh, moet worden. Je moet je wel realiseren, als deze mensen dat bepleiten... dat het betekent dat je heel veel individuele bevoegdheid... Uh, overdraagt aan een centraal uh, orgaan. En het, het, het staat niet vast dat dat in het belang is... van individuele Nederlandse burgers. En ik vind, je moet wel een zekere solidariteit uh, betrachten... ten aanzien van zwakkeren in, in Europa... Uh, waaraan je dan overigens wel de eis mag uh, stellen... dat zij eerst moeten proberen ooit op zaken te stellen voor zichzelf. Maar ik vind niet dat we bij elke gelegenheid... Uh, maar onze portemonnee ah. moeten trekken om de problemen van anderen op te lossen. En daarin zijn mensen als Lubbers toch iets te gemakkelijk, vind ik. Uh, uh, jullie daar, uh, hebben jullie daar een commentaar gewijd, bijvoorbeeld? Of, uh, ja, ja, je ziet denk ik dat alle kranten... dat geldt voor onze krant, wij zijn ook zoekende. Enerzijds wil je, wil, zoek je leiderschap, de daadkracht. En anderzijds wil je ook geen blanco check gaan uitschrijven... zoals in het verleden misschien wel eens... Uh, wel eens gebeurd. Ik denk dat veel kranten daarmee worstelen. In zijn algemeenheid vind ik dat journalisten te makkelijk die, die zo'n denktrand van Kraus overnemen. Leiderschap tonen en dus maar uh, garant stellen voor allerlei zwakke Eurolanden. We gaan het nog even over Mariko Peters hebben. Want we kwamen hier, jij kwam hier binnen. We gaan het toch nog wel over Mariko Peters hebben. Ja, we hebben het er al <lacht> dagen over. Dus ook vandaag. Tjeu, je krijgt... Oh, jij wou even en, reageren en, op Anil Ramdas. Nou, hij, hij vond er, dat er niks aan de hand was. En daar was ik dus totaal mee oneens. Er is wel iets aan de hand. En het grappige was Aniel Ramdas was nauwelijks, uit, nauwelijks uitgesproken of dat interview in de NRC verscheen, waaruit bleek dat. Peter zelf moet erkennen dat er wel degelijk iets aan de hand is. Ja, over die belangenverstrengeling met name. Ja, hè? met name die belangenverstrengeling. Kijk, die kinderontvoering, dat belandt nu toch meer op een zijspoor... en dat is misschien maar goed ook. Ja. Uh, Ton, wat vind jij van die hele zaak? Want jij nou, kwam hier binnen en zei, moeten we het nou alweer over... Marco uh, Peter uh, Ja, in het licht van de eeuwigheid zijn het ook niet echt hele grote problemen. Ik vind het niet handig van haar. En zeker van uh, iemand met een politieke carrière... op dat moment was ze diplomaat. Uh, daarvan mag je wel wat meer gevoeligheid voor uh, dit soort zaken verwachten. Maar... Ik, ik vind hier een goede lijn. Uh, onderzoek nou of uh, deze subsidie is, ge is gegeven volgens de geldende criteria. Ja, de buitenlandse zaak is met dat onderzoek ook bezig. Ja, Vooralsnog lijkt het erop dat het allemaal klopt. Maar het moet nog definitief blijken. Als dat nou uh, echt zo is, laten we dan met deze. Als het in orde is, laten we met deze discussie uh, stoppen. Deze mevrouw zal deze stomme tijd nooit meer uh, ja. uithalen. Nog even wat anders wat dat hele privéverhaal. Dat, dat begint. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, geen stijl heeft daar flink mee uitgepakt. Hij heeft ook allerlei dingen gepubliceerd. Uh, die komen uit het ene kampje. Ik heb het idee dat het een enorme privé-toestand uh, is. Hè? De, de, de, de twee nee, mensen die kind, elkaar zijn. De gaat, gaat kennelijk over een zeer moeizame scheiding. Ja. Uh, met, met, met ook strijd over de kinderen. Uh, het is misschien maar goed dat we daar nu t, niet al te veel meer op focussen. En dat we nu even kijken over, over dat vreemde advies. Ja. Uh, het is heel opmerkelijk. Er ging 38.000 euro naar een circusproject in Afghanistan. Uh, wat mij nu in ieder geval zeer in is... 38.000. Wat is dat circusproject geweest? Ja, wij, wij geven subsidie aan, dan, aan dansende draglines en zo. Dus, uh, in Afghanistan? Ja, het leek mij dat er andere prioriteiten waren. Die mensen Mariko een beetje vermaken, die, die, die hebben het al zo zwaar. Ja, oké. ik van de vol. wil dat graag komen de weken na per de tijd het lezen. De vast, het is toch gemakkelijk uh, vast te stellen. Uh, er gelden criteria voor het toekennen van uh, subsidie rond zo'n project. En je controleert of die criteria zijn gevolgd ja. of niet. Zo niet. Ik, nog, nog even dan één ding: we hebben heel lang groepen hier ook van dan uh, blijft angstvallig stil bij GroenLinks en uh, bij, bij Peters ook. Nou ja, die heeft u gisteren het NRC als podium gekozen om haar verhaal te doen... Uh, GroenLinks gaf nog als verklaring van: uh, ja, we hebben gewacht omdat dat met die kinderen eerst geregeld wil, moest worden. Die wilden we eerst naar. Het past nu ook in het patroon bij GroenLinks. We hebben gehad, weinig dan duiven, dank. We hebben Tarsing Pharma gehad en we hebben Sampoers gehad. En steeds ging hetzelfde. GroenLinks geeft eerst de schuld aan de media, beetje bij beetje beginnen ze dan uitleg te geven. En steeds blijkt er van de beschuldiging in de media meer te kloppen dan in eerste instantie beweerd wordt. Uh, nu gaat GroenLinks naar de Raad voor Journalistiek en geeft ze heel weinig kans. Er zit gewoon. Uh, ze hebben gewoon duidelijke problemen. Als je zo hoog voor de toren plaatst over integriteit ja. van politici... moeten je eigen politici ook integer zijn. En dat blijkt het keer op keer ja. te rammelen. Tom, nog even naar die verklaring van GroenLinks. Want die zeggen dat, he, van we hebben gewacht tot die kinderen weer terug waren in Engeland. We wilden daar over de hoofden van die kinderen in ieder geval geen commentaar geven. Dat, daar zijn ze dus nu wel meegekomen. Dat wordt dan gelijk ook weer, uh, uh, laten we zeggen, onderuit gehaald. Of veel mensen zeggen, ja, wat is dat nou voor gedoe? Nou ja, dat vind ik ook niet een, een hele plausibele verklaring. Want dat betekent dat je privébelangen mengt met belangen uh, algemene belangen. Is, ik maar zeggen. Dit is uh, toch een belangrijke politieke zaak. Je wilt weten of iemand integer is of uh, niet integer. En dan moet je snel en ad adequaat en met alle openheid uh, handelen. En daar hebben ze kennelijk wat moeite mee. We gaan kijken hoe dit afloopt voor uh, Mariko Peters. Dat onderzoek gaat, uh, loopt in ieder geval op dit moment van Buitenlandse Zaken. Dus daar zullen we binnenkort wel van horen. Dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. Tjö en Ton Verlind. Zometeen de nationale nieuwsquiz. Eerst is hier Elvis Costello. Elvis Costello, I lost you. We gaan uh, beginnen met de Nationale Nieuwsquiz op deze woensdag. Twan Bongers is hier, 64 jaar, uit Heidhuizen. Dat ligt in de buurt van Roemond. Tussen Roemond en Weertin, ja. Welkom. Uh, u hebt heel lang een sport gedaan, wat... Nou, ik heb voetbal en tennis, Maar vanwege wat uh, fysieke klachten helaas moeten stoppen ermee. Je wordt ouder, papa. Ja, ja. Ook dat heeft ermee te maken, ja. <laughs> maar uh, u doet nu iets bij slachtofferhulp, heb ik begrepen. Ja, ik heb uh, toch... Uh, want ik ben nu 2,5 jaar uh, met, uh, met pre-pensioen. Toch probeerde een beetje structuur in het uh, leven te brengen. Toen zag ik een artikel staan in de krant over slachtofferhulp. En toen heb ik een gesprek gehad met die mensen. En uh, daarna een gedeken cursus... Uh, doe ik dat nu bijna twee jaar. Ja. Dus mensen die een, in de problemen zijn door, door geweld of verkeersslachtoffers. Hoe is dat? Want je hoort het vreselijkste verhaal Ja, natuurlijk. je hoort inderdaad... je staat er versteld van wat je allemaal voor je kiezen krijgt. En uh, ja, dat is voor die mensen dan toch wel prettig... dat ze ergens op terug kunnen vallen. Maar ze zijn op dat moment zijn ze helemaal rateloos natuurlijk. Ja, ja nou, dat is goed werk dus inderdaad. Ja. Um, 91 punten, dat is even een ander verhaal. Ja. Dat is de ja, hoogste score. Reiligus. Daar moeten moet we overheen. Ja. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Ja. Early morning in Britain and officials are on high alert. De Nationale Nieuwsquiz. Na drie dagen van gewelddadige rellen in Londen heeft premier Cameron extra politie de wijken ingestuurd. Maar de woede en de irritatie richt zich ook op de autoriteiten. Dat ondervond de burgemeester van Londen aan de lijve. Het is Londen is veranderd in een boze, grimmige stad. Panic in de streets of Londen en dat niet alleen. Het was uh, veel geweld, er waren plunderingen... en Londen beleefde uh, dan in verhouding een relatief rustige nacht uh, de afgelopen nacht. In veel andere steden was het wel onrustig. Hier is vraag 1. Hoeveel agenten waren er in de hoofdstad ingezet om de redder te voorkomen? 16.000. Dat is goed... Uh, er zijn sinds zaterdag in Londen 768 mensen gearresteerd. 111 agenten en 5 politiehonden zijn tot dusver gewond geraakt. We gaan naar vraag 2. Er is veel kritiek van de burgers op de autoriteiten en de politiek. En vooral op de burgemeester van Londen. Die moet het ontgelden. Die bezocht gisteren de getroffen gebieden. En werd daar niet bepaald met open armen ontvangen. worden. Daar is is een, een stukje geluid ook van. Wat is de naam van de burgemeester van Londen? Johnson. Boris Johnson. Hij riep op tot kalmte, maar in de wijk Clapham reageerden mensen juist woedend op zijn komst. Vraag 3: De huidige rellen in Engeland zijn vergelijkbaar met de rellen in Frankrijk in 2005. Toen ontstond er veel onrust in de voorsteden van Parijs. Wat is de Franse term voor zulke buitenwijken? Banlieus. En dat is goed. Aanleiding voor de eerste rellen was de dood van twee jongeren in Clichy-sous-bois... Een banlieu van Parijs werden geëlektrocuteerd toen ze zich in een elektriciteitscabine verborgen zouden hebben gehouden voor de politie. We gaan naar vraag 4. U gaat op het moment uh, aardig. Hè? Alles nog goed tot nu toe. 100% scoren. We laten een geluidsfragment horen. Wie is hier aan het woord? Maar uiteindelijk uh, heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen, omdat uh, ja, mijn gevoel is er niet. En, uh, ja, en dat, uh, dat moet toch wel het allerbelangrijkste zijn om, uh, om je verder te ontwikkelen als, uh, als voetballer. Dat is best lief, hoek. Ja, een beetje een vreemd verhaal. Hij zou in ja. Forest, was daar al, had al ja. huizen bekeken een heleboel. En besloot op het allerlaatste moment toch om, ja. uh, om het niet te doen. Hij had geen goed gevoel erbij. Nee, nee, ja. ja, ja. Vraag 5 ander ADO-nieuws. Van de rechter moet de club onmiddellijk ingrijpen... als er vanaf de tribune spreekkoren klinken. Dat is besloten in een kort geding. Dat was aangespannen naar aanleiding van spreekkoren... tijdens de thuiswedstrijd van ADO tegen welke ploeg? Ga je Nee, het was die andere. Excelsior. Nee, Ajax. Oh, Ajax. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. De Stichting Bestrijding Antisemitisme had het ja. kort geding aangespannen. Vandaar dus. Laatste vraag, maximaal vier punten. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie dat is natuurlijk. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben 1490 dagen in functie. Stop. Drie. Mijn duizend. Lubbels. Nee, het is niet lubbers. Het is wel een politica. En we hebben het Merken. er net nog uitgebreid over gehad. Uh, de tweede aanwijzing was geweest. Mijn duizend kleine gedachten bespreek ik graag op appeltjesgroene glooiende velden. Mijn voormalige baas Ben Bot vindt mij niet zo integer. Gisteren gaf ik toe dat ik me zakelijker had moeten opstellen. bij de subsidieaanvraag van mijn huidige partner. Het is Mariko Peters van GroenLinks. Oh, je... Ja.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 Vandaag luidt de stelling... De Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. Oud-minister Ruud Lubbers pleitte daarvoor gisteravond in Nieuwsuur. En uh, nou ja, daar kwamen ook al gelijk reacties op. Uh, de Europese leiders kunnen niet langer hobbelen van de ene naar de andere vergadering, zei Lubbers. Hij heeft er vertrouwen in dat met een stevige aanpak uh, je weer tot economische ordening en economische groei kan komen. De stelling dus, de Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl en twitteren mag ook. Doe dat dan met hekje standpunt. Ik ben terug bij Twan Bongers. Um, u gokte net een beetje hebben, die laatste. uur dacht even die punten binnenslepen. Want als het goed was geweest, dan was dat natuurlijk mooi uitgekomen. Ja. Nu wordt het heel lastig, want 23 vragen moeten er goed zijn... om ja. uh, in de buurt van 91 te komen. We gaan het toch gewoon proberen. Hier komen ze, de 90 seconden. De Nationale Nieuwsbris. Aan de kust van Bretagne zijn vanwege wat voor plaag... kilometer strand gesloten? Algen. Dat is goed. De directeur van het Maastad ziekenhuis is opgestapt. Wat is zijn naam? Smits. Dat is goed. Vanaf 2012 maakt het ministerie van Sociale Zaken... geld vrij voor meer toezicht waarop. Uh, jeugdzorg. Kinderopvang. Een Nederlandse vrouw heeft op de ski van welk land een val van 30 meter overleefd. Oostenrijk. Dat was Nieuw-Zeeland. China heeft een eerste testvaart met wat voor schip gemaakt? Friedeckschip. Dat is goed. Geert Wilders wil op werkbezoek naar welke stad om de slachtoffers Help. van straatterreur te Help. steunen? Is goed. Een meerderheid van de FNV Horecabond heeft gestemd voor welk akkoord tussen kabinet en sociale partners? Weet ik, pas. Pensioenakkoord. Libië heeft welke organisatie beschuldigd van een bloedbad ten oosten van Tripoli? Pas. De NAVO, een boze man uit Friesland, heeft na een botsing de sleutels waarvan in het water gegooid? Pas. De vier pond. In welk land zijn een onderminister... en tiental ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie? Uh, Brazilië. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse tennister... die door de vader van een medespeelster in elkaar is geslagen? Uh, Tamela. Dat is goed. In welke Chileense stad... is een protestmars van studenten uitgelopen op Rellen? Uh, Santiago. Is goed. Het lichaam van een duiker is na 17 jaar gevonden. In welk Amerikaans meer? Pas. Lake Tahoe. Welk uh, land houdt voor de zestiende keer... in 100 jaar een volkstelling? Pas. Het is Australië. De terreurverdachte uit welke gemeente is weer vrijgelaten? Pas. Al meer. Het OM in Amsterdam heeft de aangifte tegen welke tv-presentator geseponeerd? Uh, Jeroen Kabé. Ja, Krabé. Of uh, Krabé. Krabé is goed, want Martijn. we tellen de achternaam. Heel ja, goed. Ja. Uh, ja, nou goed, die tellen we nog gewoon even bij. Want het, het maakt er toch eigenlijk niet meer zoveel uit. Je nee. hebt trouwens dat kanon laten zien dat u echt wel wat van het nieuws weet. Acht ja. vragen goed, keer vier is 32. Maar dat is niet genoeg voor nee. 91. Nee. Dus u krijgt het gewone prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid. Uh, ja. De lunchradio en de mok. Ja. Was en het goede reis terug. Leuk dat u er was. Ja, dank u wel. Uh, wij melden ons straks weer. En dan gaat het over uh, de politicoloog Krauwel Die maakt namelijk een kieswijze voor Egypte en voor Tunesië. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.